Goedenavond allemaal en welkom. Ik neem aan dat jullie heerlijke dagen hebben gehad met kerst. Ik heb in ieder geval een ontzettende gelukkige kerst gehad. En uh, ik heb ook mijn kinderen en mijn kleinkinderen bij me gehad. Wij dan. En uh, daar ben ik ontzettend blij mee geweest. Het waren heerlijke dagen. Ze hebben bij ons gelogeerd. En ik vond het jammer dat ze weer allemaal weggingen. Het huis was zo leeg, maar het was leuk. Mag ik je verzoeken eventjes in het licht te kijken. En als je het niet kunt zien, het licht, visualiseer de zon voor je of een kaars. Bedenk dat de zon altijd schijnt, ook al zie jij hem niet. De zon is er altijd. Ook al zit er glas tussen, wolken tussen. De zon schijnt altijd op onze aarde. En als je daarmee verbindt, dan kun je dat ook rond je navelchakra voelen. Als jij zegt, nou ik voel het helemaal niet, wil het niet zeggen dat het voor jou er niet is. Jij kunt ook die zon voelen. Voel maar, adem er maar in. Doe je navelchakra, bij je middenrif, adem het in. En laat dat licht heerlijk door je hele lichaam stromen naar je benen, verbind je met de aarde, ga weer omhoog met dat licht. Langzaam weer doe je onderbuik, je buik, je maag, je hartstreek. Geef even daar de kleur groen. Misschien heeft je hart deze dagen behoorlijk veel moeten verduren. Ga rustig met dat licht naar je linkerarm. Voel dat het door je handen stroomt. Ga weer terug. Je borsten. Je rechterarm. Je schouder. Je arm. Je handen. Voel dat het door je vingers stroomt en ga weer terug. Doe dat licht nou eens heerlijk op je bovenrug. Doe alsof je daar het licht helemaal door je schouders voelt gaan. Het gaat ook door je schouders. Laat het daar even rusten. Adem daar rustig in. Laat alle spanning van de dag van je afglijden. En voel hoe de pijn in je schouder langzaam verdwijnt. Kijk, nu ga je al meer rechtop zitten. Je gaat je al meer je rug strekken. En misschien lig je ook wel een. Voel dan dat het ligt door je schouders, door je nek, je keel, je gezicht, je kleine hersenen, naar het punt even boven je ogen, je derde oog, blijf daar eventjes met je gedachten, Ga langzaam naar je hersenen toe. En laat het door je fontanel als een fontein uit je hoofd naar beneden dwarrelen. Bedenk dat je op deze manier anderen van jouw liefde kunt geven. <coughs> Zit in je aura en voel je je daar goed bij. Adem rustig in en hou die adem even vast. En adem rustig door je mond weer uit. We het nog een keer. Adem rustig in. Houd de adem even vast. En adem rustig uit. Er waren misschien nu allerlei gedachten door je hoofd, die horen bij je hersens. Wees blij dat je die hersens hebt, maar weet je tenminste dat je die kunt gebruiken om bij je gevoel te komen. Voel je goed, voel je prettig. Ik was mijn lezingen begonnen met, eh, je bent een ziel en je hebt een lichaam. <coughs> dat geldt voor iedereen natuurlijk. Je bent een ziel en je hebt een lichaam. Misschien heb je allemaal wel eens dat gevoel gehad, dat als je heel stil zat, mediteren, of gewoon in je bed liggen, of in een stoeltje zittend, dat je het idee had dat je niet meer wist waar je was, dat je niet meer wist waar je armen waren, je benen, dat je alleen nog maar kon voelen. Dat je de gedachte had dat je alleen kon voelen. Kun je bedenken dat je een gedachte bent... En dat je met die gedachten alles kunt doen wat jij wenst. Dat niets jou in de weg staat. Dat alles kan. Laat die hersenen voor wat het is. Een keer terug naar dat gevoel. Dat je op je stoeltje zit, dat je niet meer weet hoe je je benen hebt gedaan. Liggen ze over elkaar? Zit je naast elkaar? Zitten ze naast elkaar? Waar zijn je handen? Je voelt ze niet meer, je bent alleen nog in je gevoel. Vanuit dat gevoel kun je alles. Ben jij je werkelijke zelf? In dat gevoel ben je in staat om alles te accepteren van andere mensen. De acceptatievermogen naar alles dat anders is en dat je niet gek zult vinden. dat alles dat hier in deze wereld is, dat jij weet dat je dat niet kunt veranderen, dat je niet de macht hebt om een ander te vertellen hoe het moet, dat je het kunt accepteren, dat het acceptatievermogen zo groot is, dat je niets gek vindt, alle mensen die anders zijn dan jij zelf bent, dat je dat kunt accepteren. Want dat acceptatievermogen zo groot is, dat jij dat kunt accepteren. Kun je het accepteren dat er kosmische levensvormen zijn? Dat er andere werelden zijn buiten de aarde? waar mensen geen weet van hebben. Niet in deze fysieke werkelijkheid, maar in een andere werkelijkheid, die je in je gedachten kunt tegenkomen, die je als werkelijk beschouwt als je in een gedachte zit. Kun je dat accepteren? Kun je het accepteren dat er kosmische levensvormen zijn, dat er andere levensvormen zijn, anders dan deze hier op aarde, die vanuit de gedachte gedacht worden, geleefd worden? Die er wel degelijk bestaan, kun je het opbrengen om te accepteren het acceptatievermogen te hebben naar anderen? die fouten gemaakt hebben. Het niet willen oordelen, kun je accepteren dat er fouten gemaakt zijn, in jouw ogen althans. Kun je het opbrengen om niet te oordelen, want je weet niet alles, je weet de beweegredenen niet. Kun je het accepteren naar anderen wanneer fouten gemaakt zijn? Kun je het accepteren en het niet willen oordelen? Kun je accepteren de relatievorm? die andere mensen hebben? Kun je het accepteren in je eigen relatievorm, zoals hij is, zoals hij is, zonder de ander te willen veranderen? Kun je dat opbrengen? Kun je de ander accepteren, zoals hij werkelijk is? Door het accepteren van de ander en de ander niet te willen oordelen en de ander niet te willen veranderen, zie je ineens die ander in een totaal ander licht. Kun je die ander accepteren? Heb je het acceptatievermogen wanneer mensen grote karmische fouten hebben gemaakt, Kun je accepteren wanneer er men, dat er mensen zijn die grote karmische fouten maken? Die grote fouten maken in hun leven? Jij kunt niet beoordelen. Jij ziet niet vanuit een punt, vanuit de kosmos, waarom die mens dat doet. Maar kun je het wel accepteren? Kun je zoveel respect opbrengen, opbrengen, voor een ander mens, om die mens te laten? Ik weet het, het valt allemaal niet mee om dit allemaal te accepteren, en... Als ik me goed herinner heb ik dit ook op een van de allereerste lezingen gezegd. En voor mij is dat het belangrijkste geweest in mijn leven: het alles te accepteren en de ander te laten. Soms wordt word er wel eens teruggeschreeuwd. Maar het is dan maar zo. Heb bewondering, heb in ieder geval de, het acceptatievermogen, het respect om die ander te laten, om die ander te laten zeggen wat hij of zij wil. Het is niet aan jou om te oordelen of te veroordelen. Ik zei dus, mijn lezingen, die begin ik dus met. De eerste was, je bent een ziel en je hebt een lichaam. Dat lichaam heb je maar tijdelijk. Dus eens is de geboorte van een ziel ontstaan. Eens ben je gekomen uit de buikholte van het goddelijke, van God. Daarna kwam je geboorte als mens op deze aarde. Dan vele levens daarna. die je te ondergaan wat het is. Dwangmatig te ondergaan wat het is, als een ander iets van, je, iets van je wenst of van je verlangt, op een dwangmatige manier. Daar kunnen we vele, vele levens overheen gaan. Misschien ook wel tien, twintig, dertig, veertig jaar. Maar op een bepaald moment kom je in dualisme, dualiteit in denken, in keuze en karma. Dat kunnen ook hele ingewikkelde levens zijn, waar je weer nieuwe mensen ontmoet, de mensen ontmoet wellicht die in vorige levens met jou geleefd hebben, Je kunt niet verlangen dat al die mensen weer, voor jou, weer opnieuw leven. Maar soms kom je ze tegen. En dien je iets uit te werken met elkaar. En vele, vele levens verder. Vele levens verder. Weet je, voel je de overwinning als mens op jezelf? Je durft ja of nee te zeggen, ongeacht de gevolgen. Je <tiedacht> begrijpt... Dat daar ook vele, vele levens overheen kunnen gaan, zodat je alle aspecten hierin begrepen hebt en ondergaan hebt. Maar uiteindelijk komt er een leven waarin het kosmisch bewustzijn, meditatie, kracht van de meesters uit het universum, uit de kosmos tot je komen dat je het verwerkt dat je het begrijpt en het zou kunnen dat het in hetzelfde leven is of Volgende levens, het hangt van jezelf af, wat jij wilt, om zonder eer of faam, een telepathisch kanaal onder de kracht van de meesters te zijn. waarin je het leraarschap het overdragen van liefde aan anderen geeft om niet mensen laat weten van de onbaatzuchtige liefde van die ene vorm die in het hele universum is. Liefde. Het is een bestaansvorm. Het is een... Het is. Later... Veel en veel later kan alles uitgestort worden over de mensheid, lijfelijk of astraal, dus dat je niet meer op deze aarde leeft. Ik neem even een slokje van mijn koffie, ik hoop niet dat je dat door het microfoontje hoort. Maar het is dan maar zo. Ja, eh, even een beetje meditatief was dat. Hè? Ik, eh, ik had eigenlijk een papiertje voor me liggen. En, eh, ik dacht, daar ga ik over vertellen. Maar het wordt altijd weer anders. Wat ik ook besluit. <laughs> het wordt toch weer anders. Eh, ik had eh, ook iets overgeschreven al jaren geleden. En ik vond het zomaar tussen een stapel blaadjes... En het is een, een gedicht van Jan Luiken, een 17eeuwse dichter 17e eeuwse dichter. En ik vond het zo, zo mooi. En ik dacht, hé, hey, dat, dat, dat, dat gebeurde dus ook in die tijd. Ja, natuurlijk gebeurde het ook in die tijd. Maar ik wist daar niet zo heel erg veel van. Dat, dat Ook dat licht. Nou, ik wist er niet zoveel van. Ja, natuurlijk is het in alle tijden geweest. En dat is nooit weg geweest. En er zijn altijd mensen geweest die ervan, die ervan eh, kont hebben gedaan, zoals dat heet, die ervan hebben laten, die mensen daarvan hebben laten weten. En dan schrijft hij dit prachtige gedicht: ik, meen, ik meende eens, de Godheid woonde verre, op een troon hoog boven maan en sterren, en hief al menigmaal mijn oog omhoog. Maar toen, gij u het beliefde te openbaren, toen zag ik niets van boven wedervaren, maar uit de grond van mijn gemoed kwam ge uit de diepte uitwaartse dringen en als een bron mijn dorste hart bespringen, zodat ik u, o God, bevond. De zijn, de grond van mijn grond. Wat ik oorspronkelijk dus voor me had liggen. Waar ik dus eigenlijk mee wilde beginnen. En ik neem nog even een slokje koffie. Ik doe wel eventjes de, de microfoon dicht. Ik hoop niet dat het al te veel lawaai is. Maar gaat even. Nou, het is al koud geworden. Oh, nou goed. Um, dat gaat over het bedrijfsleven. Waar ik dus ook in verkeer. En... Tot mijn grote genoeg ook hoor. Daardoor eh, ik reis ik erg veel met mijn man. We hebben samen een bedrijf. En ik kom daardoor ontzettend veel mensen tegen. En in het buitenland dan. En eh, ik vind het ontzettend leuk om, om, om met hen te praten. Met hen eh, aan tafel te zitten. Gesprekken met hun vrouw, kinderen, dochters, zonen te hebben. En zo bedenk ik ineens, laat ik deze maar eens even voorlezen. Dat is een verhaal dat ik geloof dat het ook op mijn website staat. dat het heet Dubai, maar ik weet, ik weet niet zeker of het erop staat. Um, maar ik heb het jaren geleden geschreven in, in. Even kijken, nou ik heb er geen datum bij gezet. Het zal wel ergens het begin van deze, van deze eeuw zijn geweest. 2002, uh, 2003, 2004, ik weet het niet. Um, ik was al een paar jaar er niet meer in uh, Dubai geweest en ik wist gewoon niet wat ik zag zeg. Okay, ik kan me nog herinneren dat we in een, uh, in een hotel in Dubai zaten, een aantal jaar geleden en um, de eerste keer dat ik daar kwam overigens, en toen was het gewoon een, een, een grote woestenij. er was nog helemaal niks, maar het was een klein stadje er was de zoek en uh, nou, wat hotels daaromheen en in een van die hotels zaten wij dus en mijn man die, die was er even niet en ik, ik dacht, ik ga het balkon op. Nou, dat is het natuurlijk bloed en bloed heten. geen verstandig mens doet dat, maar ik vond dat leuk en ik, ik ging naar buiten kijken. En ik zie daar heel ver in de woestijn zie ik een stipje aankomen. Maar nou, ik wist natuurlijk dat het een mens was, maar ik dacht, ik ga eens kijken waar die heen gaat. En die liep met hele regelmatige passen. Hij vloog als het ware boven de grond. Er zat een, zat een ritme in, het waren hele lange stappen. En hoe dichter de man dichterbij kwam, kon ik hem goed bekijken. En zo liep hij het hotel voorbij. Ik vond het ongelooflijk. En bedacht me toen dat dit dus inderdaad die, die bepaalde stap is die je dus in trance doet, waar je niet moe wordt, <coughs> waar je gewoon loopt omdat je ergens naartoe moet. En je bent eigenlijk al op die plek en je, en je loopt daar gewoon. Ik kan me herinneren dat, dat, dat ik dat ook wel eens gelezen had in... Uh, in boeken over, over Tibet, dat er mensen waren die op deze manier, ja, ook natuurlijk met het verplaatsen van, van de geest, maar die op deze manier hun lichaam over lange afstanden konden laten bewegen. Dus in een, in een constant tempo, over, over van alles heen, over rotsblokken, over puntige stenen, en ze schenen nergens last van te hebben. En zo deed deze man me ook aan, aan zo iemand denken. Het zijn zulke natuurvolkeren. Ik kom dus een paar jaar later weer terug in, uh, in Dubai. En nou, ik weet gewoon niet wat ik zie, zeg. Die stad is gewoon helemaal bijgebouwd. En nu, als je nu helemaal komt, nou, komt dan is het helemaal ongelooflijk. Jij kent helemaal niets meer terug behalve dan die, die strip waar vroeger uh, een paar hotels waren. En daar ga ik even iets over vertellen. Ik begin dus met. Uh, maar goed, het was ook wel wat. Ben je er even een paar jaar niet geweest en je komt nu. Je weet niet wat je ziet. Er is als een dolle gebouwd. Waar vroeger een klein hotel was met een apart stuk strand voor mannen en een apart stuk voor vrouwen, en let wel, niet tegelijk het strand op, zoiets als twee uur van mannen en een uurtje voor vrouwen. Ja, ik stond daarbij en ik kon mijn liegen geloof ik, stond met wat gesluierde vrouwen op dat, op dat strand, en eh, toen zei ze, ja, nee... Nee hoor, de mannen die, uh, die mogen nu niet komen. En, uh, en dat is maar goed ook. <lacht> nou ja, ja, goed, zo is dat dan maar. En uh, ik ben dus absoluut niet van plan om, om, om mensen uh, te vertellen hoe ze het doen moeten. Zij, zij denken dat dat goed is. En wie ben ik om dat te vertellen dat het niet zo is? Ja, misschien hebben zij wel gelijk. Of hebben wij gelijk. Maar moet je nu komen. Het ene luxe hotel na het andere... Maar heerlijk hoor, lekker weertje, een zacht warm briesje, echt lekker weer. Heerlijk hoor, om daar je zaken te mogen doen. Dat is wel eens anders geweest. De prachtige hotels met airconditioning zijn slechts de verworvenheden van de laatste decennia. Ook onze vriendelijke vriend-zaakrelatie is met zijn tijd meegegroeid. Was het een aantal jaren geleden dat hij vrouwen niet aankijk, kijk, aankijk. Nu reed hij met zijn luxe auto vrolijk langs de toeristische plaatsen. Hij praat zelfs met mij, en kijkt mij recht in de ogen, en ik schrik er bijna van. Oeps, hij neemt me helemaal serieus. Zat ik daar vroeger maar een beetje bij te zitten? Ik hoefde immers niet echt op te letten. Nu moet ik zelfs iets terugzeggen. Want hij dient toch wel te weten... Dat ik zijn woorden serieus neem. En dat ik overal wat af weet van hetgeen hij zegt. Hij kon me vroeger volslagen negeren. En als ik wat zeg, dan keek hij gewoon langs me. <laughs> in het begin was ik daar wel eens woest over, maar later dacht ik, ja, hij mag helemaal niet naar mij kijken. Stel dat hij me aardig vindt, dat is, een, dat is gevaarlijk, dat kan helemaal niet. Het is ook niet netjes om naar de vrouw van je vriend van je vriendzaakrelatie te kijken, en je mag er al, al helemaal geen complimenten over maken. Zijn vrouwvriend vindt het nog steeds veilig om gesluierd te lopen. Ze is daar trots op, en ze ziet het werkelijk als een eigen verworvenheid. Het geeft haar een stuk rust, niet nagestaard te worden, door mannen. Ik loop met haar en haar dochters door winkelcentra, en ben zo'n beetje de enige, die niet gehuld is in het zwart. Toch wel, ik heb me een beetje aangepast, met een zwarte lange broek en een zwart truitje. Het was een beetje koud in de mall en gelukkig zat het in mijn koffer, en het leek me wel wat om ook zwart te dragen. We worden helemaal niet nagekeken. Iedereen gaat totaal in zichzelf op. Ik echter... Ik kan mijn ogen nooit afhouden van al die prachtige mensen. Van sommige vrouwen zie ik alleen de ogen die werkelijk meer dan prachtig opgemaakt zijn en die met grote expressie de wereld in kijken. Er zijn vrouwen die werkelijk helemaal niet meer te herkennen zijn en met zwarte maskers voor hun gezicht lopen, maar wel prachtige, zeer uitbundige schoenen dragen maar ook oudere vrouwen, die totaal in het zwart en gebukt gaan onder hun eigen zijn. De mannen hebben scherp gesneden gezichten met zwart haar en dragen het witte gewaad dat bij hun land hoort. De prachtige witte hoofddracht staat hen magnifiek. Er zijn jongere vrouwen, die werkelijk heel brutaal hun chadoer openlaten, en zo laten zien dat ze prachtige, moderne kleren dragen. Alles loopt op deze vrije vrijdag door elkaar. Het is mij ook iedere keer weer een raadsel, hoe die schattige kleine kinderen in het gevoel feilloos weten in welk zwart gewaad hun mama zit. Ik zie ook hele jonge vrouwen met hun kindjes in de wandelwagen, de papa met aan elke hand twee zoontjes. En het verbaast me eigenlijk, op publieke bankjes midden in het winkelcentrum, moeders te zien zitten, die gewoon borstvoeding geven. Heel apart. Je zou toch zeggen, dat dat toch ook helemaal niet zou mogen. Maar niemand let daarop. Wat is dat toch, deze wervelende, vrolijke mensenmassa? ...die mij zo bijzonder aantrekt. Zijn het de parfumgeuren, het lieflijk met elkaar omgaan, de kruiden, de restaurantjes? Hebben we eigenlijk niet een geheel ander beeld van hoe het in het Midden-Oosten toegaat? Wij denken toch dat die vrouwen vreselijk onder druk staan en niet zichzelf kunnen zijn... Misschien was het ook wel zo. Maar hoe ik ook kijk, ze zijn vrolijk. Aan de tafeltjes in de restaurants zie je dat de moeder de baas is. De vader zit daar vriendelijk bij, genietend van zijn gezin. Ja, ze zijn uit en het is vrijdag, de enige vrije dag dus. Maar we komen ook regelmatig bij mensen thuis en zien, nee, voelen hoe ze met elkaar omgaan. Hoe de kinderen reageren op de ouders. Er is warmte onderling. De vrouwen zijn werkelijk veranderd in de loop der jaren. Men is zichzelf geworden. Staan rechtop en zijn trots. Een nieuwe brug tussen de westerse en de oosterse wereld. Dan gaan we even ergens zitten. En ja hoor. Ik zit weer recht onder de erko. Dan besluit ik mijn sjaal losjes om mijn hoofd te doen tegen de koude lucht, dat helpt wel ietsje. Meteen kijken ze naar mij en ze roepen met elkaar, ja, dat staat je leuk, enig, moet je houden, dat staat veel beter hoor. De hartelijkheid naar mijn nieuwe uiterlijk is aanstekelijk, nou ja, goed, verhuurten maar, dan hou ik het wel even op mijn hoofd. Maar als we weer buiten lopen, haal ik het toch meteen weer van mijn hoofd af. Zo wordt het niets met mij. Zo word ik nooit bruin. Ah, ik heb zoveel plezier gehad met, eh, met de mensen daar. Zo ongelooflijk leuk. En ze maakten ook foto's van toen ik zo'n in mijn hoofd had. Nou, ik zag er echt niet uit hoor. Ik ben dus echt heel wit. Ik doe wel een beetje make-up op, maar het hielp gewoon niet. Ik vind het gewoon anders als je een mooi donker gelaat hebt of een beetje tint hebt. En dan met die mooie expressieve ogen, waar ze overigens geweldig mee kunnen praten. Die ogen zeggen alles. Ja, ik geniet echt hoor, als ik dan zo aan het reizen ben. Waar ik dan ook ben, in welk land dan ook. Het is altijd genieten. En zo, zo kom ik dan eventjes op een verhaal, wat ik, eh, wat ik dan even kijk, waar, waar was dit ook weer... Um, nou, in ieder geval ook weer in het Midden-Oosten, maar op een ander tijdstip. Dat heb ik ook geschreven. We zijn weer op reis, in het Midden-Oosten. En wat hou ik daar toch van? En dat is toevallig hoor, dat dit dan twee verhalen zijn over het Midden-Oosten. We komen overal, en ik heb overal zo, zo'n genoegen. Ik geniet zo van, van alle reizen, van alle mensen. Ik vind het ook fijn om altijd tot de kern door te dringen met mensen. Ook al spreek ik hun taal niet. En wat dat betreft, ja, dan kan ik wel even iets vertellen. We waren in een, in een uh, even kijken, ja, we waren in Maleisië en op, door, op, op, door, op doorreis naar China. En in die, in die dagen was het nog zo dat je niet direct naar China kon reizen. Je moest altijd via Hongkong of... Via een ander land. En we waren altijd in één bepaald hotel voordat we durfden aan durfden te reizen naar China. Zo zei ik dat eens een keer tegen de manager van het hotel. En ik, ik vlei me met de gedachte dat hij die zin eens een keer heeft gebruikt voor een advertentie voor zijn hotel. If you dare to go to China, first come and so forth to, to my hotel, zei hij dan. En dat was ook wel een beetje zo. We kwamen daar heel vaak. We moesten in die tijd veel in China zijn. En, en oh, dat was ook vreselijk genieten. Maar we waren dus in dat hotel in, uh, in Maleisië. En uh, ik zit dan in, lekker in die tuin. Even mijn, mijn jet even uit uh, te slapen. En ik besluit om even mijn ogen dicht te doen. En te mediteren. Op de aarde, op de grond waar ik ben. En, en zo, zo mezelf weer te hechten. Op de, de diverse plekken. En achter mij zat een groep. Japanse vrouwen, ik had ze zien zitten en ik dacht op dat moment ik denk wat jammer toch dat hier helemaal geen Nederlanders zijn Want dit is toch zo prachtig duur is het niet niet daarom hoor, maar het is gewoon een, een heerlijke plek op deze aarde en ik ging mediteren en ineens hoor ik die meisjes achter me, waarvan ik zeker wist dat het Japanse meisjes waren hoor ik Nederlands praten en iedereen zijn eigen accent en ik hoorde exact wat ze zeiden en ik dacht, nog, jeetje zeg, eh, ik kan het even een beetje minder? <coughs> Ze hadden het over een paar jongens en eh, giechelen en lachen. En er kwam ook een jongen bij zitten. En ik dacht, oeps, die heeft toch wel een eh, behoorlijk accent, hoorde ik. Dat is niet uit oordelen hoor, lieve, lieve mensen, maar gewoon om het eh, te constateren. En eh, nou, die meisjes, die raakten vreselijk met hem te lachen. En hij vond het eigenlijk ook wel leuk. En ik dacht, nou, dat. dat, dat maar die voorstellen dat de Hollandse jongen zo, zich zo laat pakken uh, doen die meisjes. Op, op zo'n bijna, bijna kinderachtige manier. Maar ik zat nog even mee te luisteren. Ik denk ja, wat gemeen eigenlijk. Hè? Dan ben je Nederlands en je, luid, je laat dan niet merken dat je ook Nederlands bent. En je luistert gewoon altijd de gesprekken mee. En ik besloot dus niet te laten merken dat ik hen verstond. Maar het gesprek nam een alsmaar gekkere wending. En... Uh, ik besloot toch nog even te kijken of ik me toch nog vergis dat dat toch allemaal Nederlandse meisjes waren. En ik ging langzaam omhoog, ik ging uit mijn meditatie rechtop en ik ging zitten. Ik keek achterom en ineens gingen ze, ging dat Nederlands over in het Japans. En ik heb ver sprakeloos naar deze meisjes zitten kijken. Ik denk, ja zo is dat. Zij veranderden niet hoor, van taal. Het bleef gewoon Japans. Maar ik heb dus in de... In de de taal van het hart gehoord. Dus het, wat wij allemaal kunnen. Dus mekaar eh, verstaan in elke taal. Dan heb je dus geen kennis van de taal meer nodig. Maar ja goed, het is me niet zo heel erg vaak overgekomen hoor. Nog een paar keer. Maar dan bij een taal die je nooit geleerd hebt. Dus zodra dat bij een taal is die je eh, in je hersenen hebt zitten, dan, dan lukt dat niet meer. Ik heb dat ook een keer gehad met Chinees. en eh, Later ben ik Chinees gaan leren en eh, ook weer... Weer prompt vergeten. Want dat moet je regelmatig doen. In die tijd reisden we veel in China. En ik ben het gewoon allemaal weer vergeten. Maar dat is dus wat er in de Bijbel bedoeld wordt. Met, eh, met eh, Babylonische spraakverwarring. We zijn dus allemaal in onze eigen taal, talen gaan eh, doen. En die in onze hersens gaan zitten. Maar goed... Eh, wat was ik ook weer aan het, uh, aan het doen? Ik, uh, oh ja, ik, ik zat nog een verhaal voor te lezen, nog, nogmaals uit het Midden-Oosten. En ik zei, wat hou ik daar toch van? Ja. <coughs> en, ja, het is inderdaad verrukkelijk om steeds maar weer andere mensen te zien, maar ook te spreken. Stoere zakenmensen die toch helemaal niet zo stoer blijken te zijn. Want kijk, hoe ze hun handen houden, hoe ze spreken en kijk. Daar gaat onverwacht zijn telefoon, kijk hoe ze de ander te woord staan. Willen we koffie, of willen we thee, of soms iets anders? Hij kijkt ons wat onzeker aan. Denkt hij soms dat we aan de drank willen? Of maakt hij zich zorgen? Of wat aanbod voldoende vinden? Maar wij willen thee, gewoon lekker thee, thee van zijn land. Dus dat is appelthee, voornamelijk in het Midden-Oosten lekkere smaken en er gaat ongelooflijk veel suiker in, maar niet voor mij in ieder geval. En dan schiet gelijk de hand naar de knop, waarop meteen de jongen binnenkomt, die elders de thee in kleine glaasjes zal halen. Tot, toch nog een korte snauw met bevelen. vond me dat tegen. Het is blijkbaar gewoon. Zouden wij dat uiteindelijk ook doen? Als we hier zouden werken en wonen? We worden nieuwsgierig door de jongen opgenomen. Weldra zal hij aan de mensen in zijn omgeving vertellen hoe wij eruit zien, en of wij wel aardig genoeg zijn. Het is buiten prachtig weer. De zon staat verrukkelijk te schijnen. Maar hier op dit kantoor is het ijs, maar ook ijskoud. De erko staat onbarmhartig te loeien en een waart koude tocht. Men vindt dit blijkbaar een toppen van luxe, want overal waar wij komen, in welk warm buitenland dan ook, treffen wij een koude airco aan. Ik heb al uit voorzorgsmaatregelen een vest aan, en ik heb een sjaal in mijn tas zitten, om, dat, om die dan ook onmiddellijk te gebruiken. Door de ervaring wijs geworden, sla ik de suggestie af om de airco uit te zetten, of lager, of lager te zetten. Het is dan ogenblikkelijk smoer heet in zo'n kantoor, en dat is werkelijk nog erger. Je kunt je kleden opkouden, maar als het zo ontzettend heet wordt, kun je, alleen maar, kun je het alleen maar leidzaam uitzitten. En trouwens, als het zo heet is in zo'n kantoor, raak je ook allerlei vreemde luchtjes. We lijken alle tijd te hebben om alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar te bespreken. We vertellen hem dat we het hier zo'n heerlijk land vinden, en dat we het weer hier zo prettig vinden. Dat hij ons land eens een keer moet bezoeken, het liefst samen met zijn familie. Vooral als de tulpen bloeien, vooral dan. Wij vertellen met graagte over ons land. Dan, in een paar tellen, worden er nog wat zaken afgehandeld, en gaan we aangenaam met elkaar lunchen. Als we buiten naar de auto lopen... Zie ik in mijn ooghoek hoe verschillende mensen van het kantoor ons vriendelijk maar nieuwsgierig nastaren. Ja, en dan heb je een lunch met, met de mensen. Dat is ook altijd leuk, altijd aangenaam. En ik kan me herinneren <coughs> dat we toen in het hotel even zaten te wachten... Tot het moment dat we weer opgehaald zouden worden. We kunnen van hieruit heel goed zien wie er binnenkomen en wie er uit de lift komen. In deze periode, dus enkele jaren geleden dus, zijn er veel Russen in het hotel. We zien ze binnenkomen, vermoeid, maar zichtbaar genietend, met aan iedere hand wel vijf stuks grote tassen. Tassen met namen, grote namen erop. Maar ook tassen van de supermarkt, waarschijnlijk gevuld met blikken voedsel. We zien dit praktisch iedere dag gebeuren en vragen ons af hoe ze dat allemaal in vredesnaam mee naar huis moeten nemen. Ja, juist. Met de extra nieuw gekochte koffers dus, die we ook regelmatig zien binnenkomen. Waar ze mee de auto's uitslepen het hotel in. In dit land verblijven ook mensen die hier tijdelijk werk hebben. Velen maken hun royaal verdiende geld ogenblikkelijk op en genieten van hun materiële rijkdom. Het valt ook niet mee. De grote winkelcentra met hun prachtige winkels zien er reuze aanlokkelijk uit. En van belasting heeft hier nauwelijks iemand van gehoord. We ontmoeten zakenmensen die hun rust vonden in de leringen van Sai Baba. Ze hebben vaak een printje van Sai Baba in hun auto of op hun kantoor. En het blijkt ook dat veel moslims en veel christenen deze man bezoeken en herkenning vinden in hun eigen religieuze gevoel. En dat is toch zo leuk als je dan met mensen praat waarvan je weet dat ze ook met het nadenken over hun leven bezig zijn, wie ze ook aanhangen, met wie ze, hoe ze het ook doen, het is mij om het even. Ik vind het al genot, dat je iets herkent, in het binnenste van een mens, dat je daarmee praat. En we spreken weer af, met een van onze vriendelijke zaakrelaties, een goed en vriendelijk mens. Maar toch, toch als ik toch wel naar mijn, naar, naar mijn mening interessant verhalen hem aan het vertellen ben, gaat hij gewoon in de verte staren. Dit heb ik wel vaker met hem meegemaakt. Wellicht het gebruik van zijn volk om vrouwen de mond te snoeren. En ik besluit ter plekke om hem s'avonds bij het diner te vertellen dat er in ons land geen verschillen meer zijn in de verhouding man-vrouw, huidskleur, geloof en leeftijd. Net als op het internet besluit ik er dan ook nog bij te gaan te vertellen. Maar weet je, die avond bij het diner, met zijn hele familie erbij, zeg ik het toch niet. Hoe kan het ook? Want ondanks dat mannen apart van de vrouwen zitten, vormen ze gezamenlijk zo'n vriendelijke, evenwichtige familie. Er zijn gewoon cultuurverschillen. Nog wel, maar ze zullen wellicht slijten in de toekomst. En zal ik hem dan eventjes fijntjes gaan vertellen hoe het in mijn land toegaat en hoe ik daarover denk? Nou nee, ik zou dan alleen maar bezig zijn om hen te veranderen. <kliek> ik besluit gewoon te zijn wie ik ben en me nergens over op te winden. Mijn houding dient voldoende te zijn, misschien een voorbeeld, maar misschien was mijn verhaal aan hem inderdaad minder interessant dan ik zelf gedacht had, en was zijn in de verte kijken een goede gelegenheid voor mij om weer wat aan zelfreflectie te doen. We hoeven niets uit te leggen, te benadrukken. Alleen de liefdevolle en respectvolle houding telt immers. En als er mensen zijn die moeite hebben dat vrouwen meepraten, pra dan heeft dat niets met mij te maken. Het is immers zijn probleem. Het zegt niets over mij. Zo aten wij ook met een andere zakenlatie op een van de andere dagen. We hadden het over de 11 september in New York, en over de gebeurtenissen die daarna plaatsvonden. Hij wilde zo graag met nadruk vastleggen, dat er zeer veel moslims waren die niet dogmatisch dachten. En hij was behoorlijk zorgelijk over de bedoelingen van de Verenigde Staten, Tja, Stel, zo zeiden wij, dat zij in de tweede klas van de lagere school zaten, en dat jij een klas hoger zou zitten, dan kun je het hen toch ook niet kwalijk nemen, dat ze minder weten dan jij. Hoe kunnen we, voor, hoe kunnen we oordelen over mensen, die blijkbaar nog niet voldoende inzicht en kennis hebben opgedaan? Hoe kunnen we een tweede klas boven een derde klas stellen? En zo met elkaar waren we gelukkig met dit inzicht. Het gaf ruimte, het gaf ruimte aan een vrije gevoel in denken. En zo aten wij weer tevreden met elkaar verder. Nou, dan denk je dat je alles afgezet hebt, telefoons uit, borden op de deuren van niet storen, gaat de deurbel. Nou. Ja, die heb ik dan niet uitgezet. <laughs> het is er ook wel. Ja. Nou, ik... Eh, ja, eigenlijk moest ik... Eh, is er alweer een uur voorbij. Eens even kijken, mijn horloge is stuk. Ik moet even op de computer kijken. Nee, nog niet. En zou ik dan nu nog de tijd hebben voor dit verhaal? Nou, ik weet het niet. Eigenlijk, het gaat dan ook over het bedrijfsleven. En in het begin hebben we dan wel een, een meditatie gedaan... En nu allemaal over de reizen verteld. Nou, niet alles, maar een beetje. Nou, laat ik het doen. En ik heb het een geschenk genoemd. Ik heb het geschreven in, even kijken. Nou, ook alweer geen datum bij, maar gezien... Ik denk dat het ook zo'n beetje rond de eeuwwisseling is geweest. En misschien nog wel eerder, want gezien de toon... Ik vind nu dat de mensen behoorlijk veranderd zijn, in ieder geval. In het bedrijfsleven, dat ogenschijnlijk tegenover het spirituele staat, bespreek ik veel en met bijzonder veel genoegen de prettige of de minder prettige ervaringen in het leven. En met plezier komt men erachter dat men altijd al spiritueel gevoeld had. Het zijn vaak. De kleine, kleine zinnetjes die me raken. En die prachtige momentopname van de mens laten zien. Spiritualiteit, esoterie, new age. Hm, mooi gezegd allemaal. Maar dat mag dan wel waar zijn. Maar ik moet toch proberen de zaak draaiende te houden. En niemand kent de problemen waar ik mee worstel. Neem nou en dan komt er een verhaal. Als je meeloopt en alleen maar luistert... en hen... in hun verontwaardiging... helemaal gelijk geeft... vinden ze je fantastisch... je hebt hen helemaal begrepen... en ze denken... dat je hen... in het gelijk gesteld hebt... en soms vindt ze voedsel... om zich nog meer te beklagen... om weer... vervolgens hetzelfde uit te komen. Is dat nou zo? Zit er liefde in het meelopen? Zit er liefde in alleen maar luisteren? Zit er liefde in gelijk geven? Voor sommigen? Misschien. Ze willen niet anders. En kunnen het maar moeilijk of helemaal niet opbrengen, om ook maar een andere kant te zien. En sommigen weigeren te geloven dat er een andere kant bestaat. Dat is ook goed. En als je zo wilt leven, dan wil je zo leven. Het is niet anders dan je eigen wil. Maar wil je dat ook? Waar gaat het dan om? Hoe bedoel je een andere kant zien? Er is toch maar één kant, en dat is mijn kant, en zo is het, en niet anders, punt uit. Is dat zo? Is dat werkelijk zo? Of zou er nog een kant zijn? Soms, als je heel stil zit, hoor je wel eens die andere kant. Maar nu even niet, hoor. Eerst even naar de koerslijsten kijken, eerst even naar de sportuitslagen kijken, eerst even naar mijn lievelingssoop kijken, eerst even... En je schreeuwt het uit. Je hebt het vreselijk moeilijk en je hebt een geweldig zelfmedelijden en niemand begrijpt hoe moeilijk jij het hebt. Eerst even wat. Als je geluk hebt om de tijd te nemen om naar jezelf te luisteren, net voordat je over dat drempeltje gestruikeld was, hoe je de stilte van je hoofd, dat er altijd een andere kant bestaat, Nou, dat wist je toch eigenlijk wel. Maar je wilde er toch nooit naar luisteren? Goed, dan ga ik nu heel even toch maar luisteren naar mezelf. Niemand die het hoort en niemand hoeft te merken dat ik zo soft ga doen. Wat hoor ik nu? Wat hoorde ik nou laatst? Het probleem komt in liefde naar je toe. Het gaat erom hoe je ermee omgaat. Het probleem komt in liefde naar mij toe, opdat ik ervan kan leren, wat nou leren. En vaak blijft het hierbij, maar toeval bestaat niet, en op weg naar huis zet je de radio aan, en wat hoor je? Soms moeten we moeilijke ervaringen doorleven, om ons tot denken te zetten, en om ons leven radicaal te veranderen. En hier laat ik het even bij. Ik ga hier de volgende keer mee verder. En dit is wat er met zoveel mensen gebeurt, inderdaad. <coughs> Een gebeurtenis die hun leven radicaal verandert. Mag ik hopen dat in deze week mochten er verandering in je leven Komen dat je moeiteloos meegaat en moeiteloos die lijn mag volgen. In het volste besef en het volste vertrouwen. Dat het voor jou weggelegd is. Hou die liefde in je vast. En heel graag tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Daag.